Dit was het NOS-journaal. ANWB, verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A9 maar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarnem-Zuid en en battenverdorp 6 kilometer. De rijschok is daar dicht. thuis een auto met aanhanger geschaard. Ook vertraging bij de treinen tussen Rotterdam, Lombardij en Dordrecht... moeten treinreizigers rekening houden met meer dan een uur vertraging. Door een stroomstoring rijden daar geen treinen. En we beginnen deze voorlaatste competitieronde na vieren in Venlo. VVV tegen Feyenoord. Henk Kok. Feyenoord heeft de gelijkmaker gescoord en de gelijkmaker is gescoord door Castanjos. De voorzitter kwam vanaf de rechterkant en toen kon naar de bal nog net even wegtikken. Maar uiteindelijk belandde de bal in het 16 meter gebied in het doelgebied voor de voeten van Castanjos. En die scoorde 2-2. Nak Herakles, Bob van der Tak. Bob. 1-1 is de stand geworden hier. Een schot van Flederis. En nu wordt het 2-1 voor de ploeg uit Almelo. Ja, dat zat er een beetje aan te komen. Ze werden gevaarlijker en gevaarlijker met 11 tegen 10 en die vier aanvallers. En nu is het dan weer raak, is het 2-1 voor Heracles dat nu dus virtueel achtste is. Ja, dat heeft er al wat consequenties van. Heel snel gegaan, ja, nou, heel snel gegaan. wij gaan naar de kop, denk ik. Ja, Oké? dan gaan we eens even kijken hoe het allemaal is bij Twente tegen Willem II. Bas gelijk. Kwartier nog 3-0. Het is beslist natuurlijk met de leesbril op en zeven herhalingen later kwam de herhaling met het goede beeld ook nog langs van die derde goal. Het blijkt uiteindelijk een eigen doelpunt van Jelic te zijn. Invaller aan de kant van Willem II stond koud in het veld, staat op het scoreformulier, maar wel aan de verkeerde kant. Dus 3-0. Het is gedaan in Enschede en niet alleen dat. Het is vermoedelijk ook gedaan met Willem II. Herenveen, Ajax. Dat blijft spannend volgens mij, Ronald. Het is 2-1 voor Ajax, maar het is uh, met hangen en Wurgen Straks erover meer en die houtkop eerst. 2-1 is het geworden. Doelpunt van Jordi Lopez. Een prachtige diepe bal van Aissati. Komt terecht bij Lopez. Die vrommelt zich langs wat verdedigers. En schiet de bal tegen het langzaam langs keeper. Isaacson. 2-1. We hebben weer een wedstrijd. Even snel terug naar Roos van de Geer. Hier naar Aijs. Maar ik nog even kan vertellen dat Bas Dost een enorme kans kreeg. Omdat Maxing een goede voorzet had vanaf de rechterkant. Vermeer mistasten en Dost de bal richting de goal kopte. Maar uiteindelijk Vertongen hem van de lijn haalde. En even daarna dus de corner die daarop volgde van Berends. kwam op het hoofd van Gouden omdat meer weer mis zat, maar via het hoofd van de verdediger ging hij net naast. Nu gaat Herenveen zo een vrije trap nemen. Het is 2-1 voor Ajax, maar het is echt Herenveen dat beter is in deze fase. Bas, Twente, Willem 2. Strafschot voor Twente, nadat Brahma, die bezig is aan een prachtige 1-2 met Ruiz. Wordt neergelegd door Oeipel in het strafschopgebied En de bal naar de stip gaat. Dat betekent dat Jansen de bal heeft opgepakt, want na dat mislukte wiepertje van Ruiz... Ik dacht Jansen, het is verstandig willen dat ik de strafschop neem. Hoewel er wat minder druk op staat. Op de achtergrond gewisseld. Rosales naar de kant, Tindalli in het veld. Ook eerder ging Douglas aan naar de kant verstandig. Omdat dat de twee zijn die bij Twente op scherp stonden. Iedereen dus beschikbaar normaal gesproken in de wedstrijd over twee weken in Amsterdam. De strafschop voor Twente. Jansen achter de bal. Wordt het 4-0 is de vraag. Het antwoord komt. Het antwoord komt. Als Jansen bijna uitglijdt is aan. aanloop, maar de bal wel in de goede hoek speelt zijn rechter. Toewalt zit het dichtbij, maar niet genoeg. 4-0, Twente Willem 2. En dan die strijd om de vierde plaats, AZ. Ja, dat doet goede zaken tegen de graafschap. Ragnar Niemeyer. Er valt niet zo heel veel meer over te zeggen. Twaalf minuten voor tijd. Het is 5-0. Het zou misschien meer kunnen worden. Wel een mooie bal gezien van Bargas. De invaller bij de Graafschap. Terwijl de wedstrijd even stil is vanwege een blessure bij AZ. Bargas aan de rechterkant. Draait de bal richting de kruising. Romero met een uitgestoken hand. Geen treffer. 5-0. En bij Henk is weer iets gebeurd. Die goal. Oh, het is 3-2 geworden voor VVV. En Bahia. Hij stond te slapen. Hij stond te pitten. Hij stond te suffen. En toen komt Moussa vanaf de rechterkant, kon hij de bal in de voeten van Ousjebo schuiven. En dan staat Feyenoord weer op achterstand, op een achterstand van 3-2. Wat een Feyenoord, wat een matig Feyenoord. 3-2 voor VVV. Gaan we eens even bij Evert de Napel kijken, bij Ado Groningen Evert. Waar het nog altijd 2-3 is, dus Groningse voorsprong. Maar beroerde Joris Evert, de centrale verdediger van Groningen, de bal met de hand. Ja, dat deed hij, maar Pieter Fink... Heeft het niet gezien of vond het geen opzettelijk hens. Geen straf op de boede van de Aardo-fans. Ene Volsen krijgt nu een gele kaart voor aanmerking op de leiding. Het blijft nog spannend want Ado gaat er vol voor. Om in ieder geval gelijk te maken. En misschien zelfs nog wel te winnen van Groningen. Met flappen staan de Groningers hier voor met 3-2. Bij NEC Roda. Ja, waar gaat het om? Om de topscorers titel volgens mij daar, Frank Wielard. Het is de enige waar het nog over gaat, ja. Want Roda doet niet meer mee voor plek 4. Wordt weggespeeld werkelijk in Nijmegen. Het gaat hier alleen nog maar over Björn Flemings. Hij heeft zijn derde doelpunt gemaakt. 4-0 voor NEC. Flemings staat op 22. En is op dit moment de eenzame topscorer in de eredivisie. En het, je kunt het ook zien als Jonker in de aanval gaat en dreigend wordt. Dan staat Flemings helemaal mee te verdedigen. Zo graag wil hij topscorer worden. En daar is hij weer. Hij uh, doelt. Even eventjes K, maar iedereen van Roda wordt op dit moment gedold. En dan gaat NEC weer in de aanval op jacht naar de volgende goal voor Vlemings. Want hij krijgt hem voortdurend van iedereen aangespeeld. Dan gaat hij weer over Vlemings heen. Gozens dan? Nee, geen 5-0. Voorlopig nog 4-0 voor NEC in Nijmegen na 77 minuten. 4-0, zover is het nog niet uh, bij jou, Arno, hè? Nou, het was eigenlijk wel zover, maar de goal wordt afgekeurd. Ah. Dus dan uh, telt hij <laughs> niet. Dus is het nog 3-0 voor Excelsior. En uh, Utrecht doet wel wat terug. Uh, dat doet het in de vorm van gele kaarten krijgen. Dat is ook niet heel handig. We hadden er alleen... Uh, in de eerste helft. En die levert ook een schossing op van buiten. En nu Lenski net met een uh, tik tegen een van de beste spelers... bij Excelsior Kolwijk Pure frustratie en net ook Zullo. De Australische linksback die uh, geel pakt. Omdat Utrecht voetballend gewoon op alle fronten ontzettend tekort komt. We zagen van Excelsior een geweldige solo van uh, Roorda. Die echt iedereen voorbij liep vanaf de rechterflank. En toen vorm nog net met zijn vingertoppen de bal uit uh, de goal kon tikken. Anders zou het een briljante goal geweest zijn. Maar de actie was niet minder fraai. En dus die buitenspelgoal van uh, Bergkamp. En wat zie je van Utrecht? Ja, Metters op de solo-tour is eigenlijk iedereen over het hoofd ziet. Steeds van die acties van buiten naar binnen. En altijd beëindigt hij met een zwak schot. Een schot dat makkelijker wordt gepakt door doelman Pellatz. En verder zit we Utrecht eigenlijk voetballend veel te weinig in. Excelsior echt gewoon technisch beter, tactisch beter. En dat is toch wel een opvallende conclusie eigenlijk als je dit duel ziet. Utrecht wel in de aanval, maar 3-0, ja, er is eigenlijk niets meer van te maken. Nak tegen Herakles. Wedstrijd helemaal op zijn kop. Bob van de Tak. Ja, in een paar minuten tijd eigenlijk heeft Heracles het heft helemaal in handen genomen. Eerst dus met dat schot van Flederes van een meter of twintig. Dat betekende 1-1 en daarna de 1-2 van invaller Glinor Plet. Mooie invalbeurt voor hem. Hij tikte de bal in het doel. En zo Heracles dus op de achtste plaats en ook in het uitvak wordt naar langs de lijn geluisterd. hoor. Want toen Henk net de 3-2 van VVV meldde, toen ging er een geweldige juich bij de meegereisde fans uit Almelo. Want Heracles nu dus op de achtste plaats en dit mag toch eigenlijk niet meer ...fout gaan tegen de 10 van Nak. En ik heb eerlijk gezegd ook niet de indruk dat het nog fout gaat. Want Nak uh, is toch niet erg gevaarlijk meer geweest uh, de afgelopen periode. Beperkt zich uh, tot verdedigen en counteren. En uh, ja, dat uh, lukt toch uh, niet al te best. Maar, maar, maar, er komt een rode kaart nu aan de kant van Heracles. 10 tegen 10 nu. Everton krijgt zijn tweede gele kaart na een overtreding op Kees Luiks. En zo is er dan misschien voor Nak toch nog wat mogelijk. En brengt Heracles en met name Everton... Dus zichzelf in de problemen hier in Breda. 10 minuten nog te spelen. 1-2, de stand. En 10 tegen 10, dus nu op het veld. De spanning in de Heerenveen tegen Ajax, Roland van der Geer. Nog acht minuten, Ajax op een 2-1 voorsprong. Maar Roy Berendt staat klaar om een vrije trap te nemen. Dicht bij het schapsgroepgebied, vanaf de linkerkant komt die bal bij de tweede paal. Nee, weggekopt door de jong opgevangen Vairine in het schapsgroepgebied gebracht bij Goudenleeuw. Die moet dan wegdraaien van tegenstander 1-0, dat lukt niet. Eus Bilic gekomen voor Ebicilio, kan dan uitverdedigen, maar Ajax is de weg. Volledig kwijt in de slotfase van deze wedstrijd. Heeft geen antwoord op de stormmoeddrang van Herenveen in die slotfase. Lange bal weer richting Bas Oh, net. Daar zit Vertongen tussen. In zijn eigen strafschopgebied. En dan kan Boyles uitverdedigen richting de Jong. In een duel met Svek. Door Svek gewonnen rond de middenlijn. En Herenveen heeft dus weer balbezit aan de rechterkant. Svek probeert de Narsing te bereiken. Ja, dat lukt. Want Narsing ontdoet zich van een tegenstander. Narsing richting de achterlijn. Voorzet. Wie staat er klaar? Daar staat Berends bij de tweede paal. Daar staat Vairine. Maar beide komen niet in balbezit omdat Van der Wiel de bal op zijn rug krijgt. En via de rug van Van der Wiel is Anita gevonden. En kan Ajax er nu uit met Eusbielic aan de rechterkant. Richting het op gebied van Veen. Nog altijd Eusbielic, maar dan is Gouwe Leeuw... Wat speelt hij een puikenpot, die centrale verdediger. Die is helemaal terug om de bal te veroveren namens Veen. Moet ik nog wel even zeggen dat Jan Maat aan een vrije trap van Veen in het op gebied deed belanden. En uiteindelijk die Gouwe Leeuw die daar stond de bal nog op de paal heeft geschoten. De kansen zijn dus talrijk voor Heerenveen. Het is nog altijd 2-1 voor Ajax na 84 minuten. Ragnar. Even een doel voor jou. Ja, bij ja. Ragnar. Ja, 84ste minuut. Doelstalder van AZ krijgt een klein tikkie, want het is 5-1 geworden. Hoekschop nummer 6 van de Graafschap. Kopbal van Rozen weggehaald met een handje door Romero, de keeper van AZ. En vervolgens ingeschoten die bal. van afstand. een lage schuiven, Hart van Jungsleger. En zo is de stand in Alkmaar. 5-1, minuut 85. AZ-herenmeester Martens is er weer bij naar zijn vleesbond. Opgelopen in het duel met vriend en landgenoot uh, Zwets bij Feyenoord. Hij erbij, de stand 5-1 hier. PSV-Vitesse, tijdje niks gehoord, en Het staat 2-1. Is PSV echt in veilige haven of wordt het nog gespannen? Nou, nou, ik weet het niet, Tom. Ik vind dat PSV de laatste thuiswedstrijd wel erg aan uh, laat uh, sloffen. Op deze manier wordt geheel matige voetbal in de tweede helft. Wat wissels gezien. En uh, Stef Nijland heeft de paal nog een keer geraakt. Uh, een van die wissels dus bij PSV. Maar voor de rest speelt men met vuur want uh, Vitesse is ja uh, aan het uh, stormlopen Evert doelpunt van FC Groningen dat hiermee de wedstrijd waarschijnlijk vijf minuten voor tijd beslist het is Tom Hiarie de middenvelder die met een listig slim boogje Coutinho de Haagse doelman passeert in de fase waarin Adel wel sterker is wel aanvalt maar Groningen slim countert en uh, ja heel erg goed voetbalt en hier de wedstrijd waarschijnlijk op slot gooit. Tommy Adier, Ado FC Groningen 2-4. Even snel terug naar Andy Houtkamp, PSV Vitesse. Ja. 2-1 nog altijd, balbezit voor PSV. Lijkt in veilige haven, maar het is maar één doelpuntje. Of wordt het meer? Nee, de voorzet komt niet aan. Ook in tweede instantie niet een klein duwtje in de rug van Nederland. Afvallende bal bij Tsuetok. Paal. Ho, ho ho de paal. En dan Engelaar over. Nou, dat had hem wel mogen en moeten zijn eigenlijk. Het uh, schot van Zuzak is goed. Engelaar doet eigenlijk wat hij al het hele seizoen doet. Uh, niet scoren. Hij schiet de bal hoog over. Het blijft met nog drie minuten te gaan bij PSV Vitesse. Nog altijd 2-1. Henkok bij uh, VVV. Wat steeds maar weer voorkomt tegen Feyenoord, Henk. Ja, Uchebo en uh, Moussa die zijn gewoon ongrijpbaar voor de verdediging. Maar ik krijg zometeen een vrije schoppel voor Feyenoord. Op een meter of vijf buiten het uh, strafschopgebied. Die bal wordt klaargelegd door uh, Biseswar. En Bises War die schoot ook al in die fase van dat het 2-2 uh, stond. Uh, Schootjes een keertje op de lat. En misschien dat hij nu succes heeft met die vrije schop. De muurtje wordt gevormd door de uh, VVV. En ik heb het eerder gezegd. Feyenoord heeft door de jaren heen altijd al problemen gehad met VVV. De laatste twintig jaar heeft Feyenoord hier niet gewonnen. 1991 voor het laatst gewonnen. Nou, het balletje moet nog eens een keer klaargelegd worden. En nog steeds staat Bieszwar achter de, de bal. Vijf, zes meter buiten het 16 meter gebied. Misschien is de afstand te groot. Gaat naar de buitenkant. Door Mevers wordt die bal volgezet. Misschien naar Larsen. Kan er gekopt worden? Er kan gekopt worden. Maar het gevaar is min of meer alweer geweken uit het 16 meter gebied bij VVV. En dan kan VVV aan een nieuwe aanval gaan bouwen. En dat gaat altijd via die speersnelle Moussa. En dan moet de feier door het verdedigen. Maar Moussa die wordt even opgehouden door de Claire in dit geval. Die nu bovenop zijn hielen staat. De stand is nog vier minuten. De spelen 3-2 voor VVV. En de consequentie zou dan zijn als VVV minimaal gelijk speelt dat het na competitie gaat spelen en dat Willem 2 bij deze stand dus gaat degraderen, vast Ja, ploeg uit Tilburg staat met 4-0 achter in Enschede en uh, dat zal erg veel pijn doen in Tilburg waar de afgelopen 24 jaar men kon genieten van Eredivisie voetbal. Want zo lang speelt Willem 2 om afgebroken op het hoogste niveau. Wordt het voor Willem 2 nog erger trouwens als De Jong van afstand wil schieten maar niet aan de schot toekomt. Het is helemaal schrijnend dat het nou juist gebeurt onder de leiding van interim trainer Veskens. Die natuurlijk Mister Willem II is. 483 wedstrijden voor Willem II gespeeld. Het is helemaal zuur dat je dat doet met een ploeg die tien jaar geleden nog in de Champions League speelde. Een van de spelers vandaag op het veld was daar overigens toen nog bij. Speelt nu wel bij de tegenpartij trouwens, Danny Landzaad. Kortom een hele vervelende middag voor Willem II. Een hele vervelende middag voor de Tilburgse clubhistorie. Maar het lijkt zo langzaam maar zeker onafwendbaar... Als inderdaad ook hier nu de tussenstand vanuit Venlo op de borden verschijnt. En men bij Willem 2 wel weet hoe laat het is. Lasnik zet nog een bal voor. Wie weet, redt men daar nog de eer mee? Maar het antwoord is al vrij snel gegeven: nee. Want Twente verdedigt uit. Twente heeft de buit binnen 4-0 in de slotfase in Enschede. Twente wordt dus geen kampioen zolang PSV ook gewoon wint. En Ajax staat ook nog voor. Maar die moeten ook winnen om die titelkansen uh, in eigen hand te houden, Ronald. Ja, maar het is uh, met hangen en weer hoor. Want het is nogal de 2-1 voor uh, Ajax. Maar Ajax voetbalt helemaal niet meer. Het is hier de veen dat aanvalt. En nog een extra spits heeft uh, gebracht. Vasli uh, is in het helft al gekomen: 2-1 voor Ajax. Arno heeft ook een. Goal. Ja, het is Utrecht als scoort via Mertens van de flank. De bal voor de goal. En er staat natuurlijk de moersje altijd op de goede plek. Met nog drie minuten op de klok. Utrecht op 3-1 via Frank de Moersje. Gaan we naar Ronald. Waar het 2-1 staat van Ajax. Met nog twee minuten. Met net een appel voor Hens van Eno in het Straschopgebied. Ik heb de herhaling gezien. Het was uh, inderdaad Hens. Maar Eno kon daar erg weinig aan doen. En uh, terecht dat Braam haar de bal niet op de stip heeft uh, gelegd. Ajax dus nog altijd op een 2-1 voorsprong. Als Berends mag ingooien namens Veen Van de Wiel daar niet mee eens is. Omdat hij vindt dat op die lange bal Berends als laatste de bal geraakt heeft. Wordt snel ingegooid. Richting Breuer. Berends dan. Uh, moet richting de achterlijn. Van de Wiel en uh, Anita staan erbij. Dan komt Berends met een hoog. Voorzet door Boylissen uit uh, eigen strafschopgebied weggekopt. Maar in de voeten van uh, Jan Maat, de rechterverdediger. Speelt hem in uh, de as van het veld naar Gouweleeuw. Gouweleeuw met een bal in het uh, strafschopgebied. Vasli neemt hem daar aan. Vairine wil dan een steekbal geven. Ja, de bedoeling is goed op zwek, Maar er zit 1-0 tussen. Dan is Ajax weer even uit de problemen. Als Gouweleeuw de bal oppakt en terug speelt naar Stoer-Ellegard. Opportunisme troef natuurlijk in die slotfase. Dan komt die lange bal van stoer richting Bas Dost. Die uh, komt niet aan koppen. Breuer ook niet omdat uh, al de wereld die bal... Hij dat strasselgebied kan wegkoppen. Maar aan de rechterkant weer opgevangen namens Heerenveen Door uh, Narsing. Gaat hij nog een keer richting de achterlijn? Hij is nu de hoogte van het strasselgebied. Is één man kwijt. Dat is Eusbilic. En via Eusbilic, invallen dus bij Ajax. Gekomen voor Ebisilio. Gaat de bal over de zijlijn. En mag Darryl Jan Maat de hoogte van het strasselgebied van Ajax. Aan de rechterkant gaan ingooien. Gouweeuw wordt nu gesommeerd om ook in dat strasselgebied te gaan staan. Omdat uh, Veen daar iedereen wil hebben met een beetje lengte. Hoe ver kan Maat dan gooien? Kan hij dat heel ver of kiest hij voor de optie dichtbij? Nee, nou, hij gaat voor ver. Maar hij komt niet zo heel ver. Raakt eigenlijk geen hoofd van een heerenveen speler Boylersen is de man die de bal wegwerkt. De tribune is in. En dan kan de dus weer ingooien. Aan de rechterkant. Dat heeft Jan Maat gedaan. Jan Maat inmiddels met de bal aan de voet. Richting Vasli. Fasli rechterkant. Narsing zoeken met Boylussen voor zich. De hoogte van het schras Narsing nog een keer richting de achterlijn. Komt dan met een voorzet. Daar is Dos bij de tweede paal. Legt de bal terug. Faaierine. maait over de bal heen. En nog een keer krijgt Fayrine de kans. En dan schiet hij vanaf de penalty-stip ongeveer over. En raakt hij in al zijn einde. Ook nog eens een keer aan Hita. De behandeling, dus noodzakelijk. Twee minuten nog in de extra tijd, zometeen. En Ajax nog steeds op een 2-1 voorsprong. Inmiddels afgelopen is Ado Den Haag tegen FC Groningen. Uitslag 2-4. De extra tijd in Eindhoven. PSV, Vitesse en Die houdt kamp. Geen problemen voor PSV. Staat met 2-1 voor en is in de aanval. Twee keer berg. Open kans missend. En uh, Vitesse komt er eigenlijk niet meer aan te pas. We zitten in de extra tijd. Daar komt Zoetzak nog een keer in het strafstopgebied. Zoetzak nog altijd voor de linker. Natuurlijk voor de linker. Maar krijgt hem. Niet richting het doel. Maar het balbezit blijft voor PSV. We zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. PSV doet wat het uh, moet doen. Gaat winnen van Vitesse. Vitesse blijft nog uh, lichtelijk in de problemen. Heeft een zwakke wedstrijd gespeeld. Maar dat geldt eigenlijk ook voor PSV. PSV gaat winnen met 2-1. Twente staat dus altijd nog 4-0 voor. En de spanning zit bij Heerenveen Ajax. Hoe lang nog Ronald? En 1-2 nog altijd? Ja, 2-1 voor, uh, voor Ajax. En uh, Anita gaat er gelijk af. Oier is zijn vervanger. Laatste wissel bij Ajax. Ajax als Kenneth Vermeer bij die 2-1-voorsprong een doeltrap neemt. Ajax dat toch heel erg in de problemen is geweest. Twee keer heeft gescoord vanaf de aftrap. En dat is het wel zo'n beetje. Ja, wel wat kansjes in de counter gecreëerd. Maar Heerenveen is de ploeg met het meeste balbezit geweest. Herreven heeft de meeste dreiging geuit. En is zelfs oog in oog in met Vermeer. En niet ingeslaagd om doelpunten te maken in deze wedstrijd. Nu een counter van Ajax met Soleimani. Maar die komt er ook niet doorheen. Omdat uiteindelijk Jan Maat oversteekt van de rechterkant naar de as van het veld. Wel een corner moet weggeven en dat is puur tijdwinst voor de Amsterdammers. Die met een 2-1 overwinning dus uitzicht houden op die derde ster. Op dat dertigste kampioenschap. En in de wedstrijd tegen Twente na de bekerfinale vorige week. Dus inderdaad de zaak, net als de Tuckers nog in eigen hand heeft. Ajax gaat op zijn gemak die uh, corner nemen. Dat moet Soleimani gaan doen. Doet dat kort met uh, Siem de Jong. De Jong dan met de bal aan de voet richting uh, de cornervlag. U kent die trucjes wel. Al jarenlang gebezigd bij ploegen die tijd willen rekken. In dit geval wordt uh, de Jong over de achterlijn gelopen door uh, Jong Ping, Ook al een vervanger bij uh, Herenveen. Hij in zijn laatste wedstrijd voor de Friese moet nog een corner weggeven. Gaat de jong weer richting die cornervlag? Nou wordt hem de bal ontfutseld door Jonga Ping. Maar kan Heerenveen er niet uit? Ja, nu wel. Met Breuer. Lange bal. Op het middenveld terechtgekomen bij Vasli. Vasli Narsing. Narsing tegen Oja aan. Geen hend, zegt Brama. En dus heeft Oja nu ineens. Balbezit op de helft van Heerenveen. Kijkt dus om zich heen. Speelt terug naar Boilussen. Boilussen weer naar Oja aan de linkerkant bij Ajax. Dan gaat hij naar de as van het veld. Naar Eriksen. En dan naar Vertongen. 1 -0 vertongen. En zo probeert Ajax deze wedstrijd van alle spanning te ontdoen. Zo probeert Ajax die 2-1 over de streep te trekken. Een 2-1 waar hij eigenlijk geen recht op had. Want als je de kansen van Veen op een rijtje zet, dan had een gelijkspel misschien veel en veel beter geweest. Maar niet alles is even eerlijk in de voetbalwereld. En Ajax, dat dus moest winnen in deze wedstrijd, had zomaar tegen schade op kunnen lopen. Maar gaat uiteindelijk dan toch waarschijnlijk met een 2-1 overwinning naar huis. Nog één diepe bal richting Roy Berends. Bal aangenomen. Zijlijn. Linkerkant. Vastgelopen op Van de Wiel en de Jong. De Jong heeft de overtreding gemaakt, maar Braamhaar fluit voor het laatst. Deze wedstrijd, het is een zwaar bevochte overwinning geworden voor Ajax. Ajax dat zeker niet in kampioensdoen doen was, maar dat is het natuurlijk al weken niet. Maar het sleept, ondanks het slechte spel, net als de vier wedstrijden hiervoor... toch ook deze overwinning eruit tegen Heerenveen. Heerenveen gaat afscheid nemen van een aantal spelers hier. En Ajax kwam met opgeven hoofd richting de finale van de Eredivisie 2010-2011. Ja, want Twente tegen Willem II is inmiddels ook afgelopen... 4-0 PSV wint met 2-1 van Vitesse. En ook afgelopen is AZ de graafschap 5-1. We gaan even uh, kijken wat er allemaal is gebeurd daar in Nijmegen. Bij NEC Roda. Frank Wielaard. Zitten we diep in de blessuretijd. tijd Drie minuten in totaal. Anderhalve minuut daarvan is verstreken. 4-0 voor NEC. Dat inmiddels tegen tien man voetbalt. Twee keer geel voor uh, former. Die er dus uh, volgende week niet bij zal zijn in de laatste wedstrijd. En ook hier volgen straks natuurlijk allemaal afscheidsfeestjes. Man of the Match is inmiddels al geworden Björn Flemings En hij wordt nog altijd voortdurend bij iedere aanval van NSC uh, heel duidelijk gezocht om nog een doelpuntje te maken. Hij heeft er al drie op zijn naam staan, maar hij heeft dit seizoen nog niet vier keer in één wedstrijd gescoord. Maar was al zo'n momentje te zien. Uh, op het moment dat uh, Schöne helemaal alleen een de in kwam. Daar komt dan nummer 4, komt daar nummer 4. Hij maakt het zichzelf erg moeilijk. Ja, inderdaad. Nummer 4 voor Björn Vlemings in de blessuretijd. Nummer 23 in totaal. Nou, zo kun je heel lang zoeken naar iets. En het dan uiteindelijk toch ook nog eens vinden. Hij vliegt naar de bank. En daar iedereen in de armen. Als eerste bij Babels. Het Nijmeegse feestje is compleet. Het demaske van Rodi C. overigens ook in de blessuretijd. NEC op 5-0 tegen Roda. Vier keer Björn Vlemings, de topscorer van Nederland. We gaan nog even straks alle uitslagen op een rij zetten. Maar waar wordt nog gespeeld? Bij Henk Kok. VVV gaat zich helemaal veilig spelen. Althans, voor de nacompetitie Henk Kok. Ja, dat klopt helemaal. Liesveld heeft trouwens zojuist voor het einde van de wedstrijd geploten. De wedstrijd is in een voordeel van VVV geëindigd met 3 tegen 2. Ik hoorde zojuist het woord de, de demasqué. Dat woord geldt ook voor de Feyenoord. Feyenoord heeft ideale mogelijkheden gehad om in elk geval van de VVV te winnen. Niet op het veld, maar de instelling van Feyenoord deugde niet. Stopte te weinig energie in de wedstrijd. En met name de verdediging was buitengewoon zwak. Ze kwamen nog wel een paar keer terug in de wedstrijd. Maar Uchebo en Moussa, die hebben de wedstrijd voor de VVV gemaakt. Feyenoord kan zijn tranen gaan plegen. Het heeft misschien nog een theoretische kans op de plaats achter. Ik denk het eerlijk gezegd niet omdat Heracles heeft gewonnen. En ook het doelsaldo van Heracles aanzienlijk beter is dan Feyenoord. Min 1 dacht ik voor Feyenoord. En Heracles, en Heracles plus 6. Nou ja, het is uithuilen denk ik voor Feyenoord. En volgend jaar onder leiding van Mario Been opnieuw beginnen. En VVV een prachtig resultaat tegen Feyenoord. VVV besefte zich ook veel beter dat er op het spel stond niet rechtstreeks te degraderen. En Feyenoord was zich in onvoldoende mate bewust dat ze nog plaats acht konden behalen. En dan krijg je gewoon uh, ja, de rekening gepresenteerd. Dat heeft VVV gedaan. Volkomen verdiend gewonnen met 3-2. Alle uitslagen op een rijtje. Want Alle wedstrijden van half drie zijn inmiddels afgelopen. FC Twente, de koploper, wint met 4-0 van Willem II. Heerloven tegen Ajax wordt 1-2. PSV Vitesse 2-1. AZ De Graafschap 5-1. NEC Roda JC 5-0. Aro tegen FC Groningen, 2-4. Excelsior, FC Utrecht, 3-1. NAC Breda tegen Heracles, 1-2. En VVV tegen Feyenoord wordt 3-2. Wat heeft dat voor consequentie voor de stand? Twente 71 punten, Ajax 70 en PSV 68. Laten we daarmee beginnen. Dat betekent dat PSV geen kampioen van Nederland meer kan worden. Want hoe die uitslag ook loopt in Amsterdam over 14 dagen... één van de twee ploegen zal PSV dan voorblijven. Als PSV wint overigens bij Groningen worden ze wel zeker twee. Dat is weer het gevolg van dat Ajax en Twente tegen elkaar spelen. Dus er is voldoende te rekenen. Maar nog twee clubs die kampioen van Nederland kunnen worden. Twente en Ajax. één punt verschil. De laatste wedstrijd Ajax-Twente over veertien dagen. Want volgende week is de bekerfinale. AZ eh, heeft goede zaken gedaan. Wint. Heeft 59 punten. En de enige andere die nog vierde kan worden. Het is theoretisch Schroningen. Groningen. Die hebben er 56. Moeten zij dus winnen. AZ verliezen. En het doelsaldoverschil is maar twee. Dus als dat gebeurt is dat doelsaldo ook weggewerkt. Dus dat kan nog. Roda heeft 54 punten en staat daarmee zesde, zevende, Ado Den Haag met 54. Die zijn zeker rond de achtste plaats, is het nog steeds spannend. Maar Heracles doet daar de beste zaak, heeft er nu 46. Negen is Utrecht, blijft maar op 44. En Feyenoord blijft dus op 43 staan. NEC 42, Heerenveen op 40, NAC op 37. Vitesse, dat is dan interessant, die hebben er 35. En de Graafschap hebben er 35. En door de winst van Excelsior... kan Excelsior nog steeds ontsnappen aan die nacompetitie. Het is ook allemaal theoretisch. want Zij hebben 32 punten, maar ook de Graafschap en Vitesse officieel nog niet helemaal veilig. VVV Venlo heeft er nu 21 door de winst op Feyenoord... gaat na competitie voetballen. En het doek is definitief gevallen voor de dappere strijders... stoere knapen uit Tilburg. Traditievolle vereniging Willem II speelt volgend jaar in de Jupiler League. Het conneleance-register is geopend. Even kijken naar de topscorers titel. Bjorn Vlemmix heeft er vandaag vier gemaakt namens NEC. Komt op 23 doelpunten. Bulekin, hij maakte er 2, twee, komt op 21 doelpunten. En Mats Jonkers scoorde niet, blijft staan op 20. Tot slot van dit voetbalblokje meld ik nog even dat de tussenstand bij Arsenal tegen Manchester United... de topper in Engeland 1-0 is voor Arsenal door een goal van Ramsey. and rocking. Een ben je zeker? Ja, ik wil het zeker. <laughs> ja, Een beetje dat we zeker. kennen van All over the world en Mr. Blue Sky, Electric Light, Orchestra. En rock'n'roll is King. Radio 1. Het NOS Journaal. Één minuut voor half vijf. Hier zijn de hoofdpunten met Nanette wel. Bij gevechten tussen Libische opstandelingen en troepen van Gaddafi zijn granaten terechtgekomen in het buurland Tunesië. Niemand raakte gewond. En er zijn ook berichten dat de troepen van Gaddafi de Libische stad Zintan bestoken met raketten.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 En de lancering van de Space Shuttle Endeavour is opnieuw uitgesteld vanwege technische problemen. De Endeavour zou vrijdag beginnen aan zijn laatste vlucht. Maar de lancering werd toen op het laatste moment uitgesteld vanwege problemen met de elektronische apparatuur. Die zijn nog steeds niet opgelost en de NASA heeft nog geen nieuwe datum gepland. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Erwin Krol. De zon schijnt. Er staat een straffe noordoostelijke wind. En het is van noord naar zuid 15 tot 20 graden. Vanavond zwakt dus de wind iets af. De temperatuur zakt. Rond middernacht ligt hij rond de graad of 12. En in de loop van de nacht zakt hij naar een graad of 5 in het noordoosten bij afzwakkende wind naar een graad of 3. En hier en daar zou het aan de grond, nou, laten we zeggen, in de buurt van 0 kunnen zijn. Morgen overdag opnieuw zonnig weer. Een zeer straffe noordoostelijke wind en het wordt gemiddeld een graad of 16. En dinsdag woensdag donderdag en vrijdag begint het begin een beetje saai te worden. Het is vol op zon. Het waait wel minder hard. Aanvankelijk is het slechts 14 graden, maar in de loop van de week gaat de temperatuur weer omhoog. Dat vinden we niet saai hoor, dat mooie weer van Erwin Kool. Dat vinden wij wel van. Zo meteen gaan we nabeschouwen op al die voetbalwedstrijden van vanmiddag. Eerst even tijd voor wat andere sport. Paardensport bijvoorbeeld, de finale van de Wereldbeker, springen in de Leipzig. Ed van der Bent. Van die uh, tweede manche was uh, zeker niet minder spannend dan de eerste. Een hele aparte ontknoping. En Jeroen Dubbeldam, vorige week uh, nog uh, winnaar met het paard Quality Time van het Nederlands kampioenschap. Wel, het was in die tweede ronde opnieuw Quality Time voor hem. Maar dan met het paard BMC van Guns en Simon. Want hij is een van de twee combinaties die uh, slechts dubbel foutloos waren. Samen met Busy Madden betekent dat dus uh, de exequo eerste klassering in deze afsluitende wedstrijd. En dat betekent dat de fouten ook die er gemaakt zijn door opvolgen. De starters, waaronder ook Gerco Scheurder. Dat hij uiteindelijk op de derde plaats hier is geëindigd. Een fantastisch resultaat voor Jeroen Dubbeldam. Eerder de Nederlandse klassering in Wereldbekers. Die waren er sinds eind 80e jaren. in 1994 door Jos Landziek. Die won toen met Libo Haar in de Bos. En er was een derde plaats. twee jaar geleden. Okidoki in Las Vegas. met Albert Zoer. En nu dus Jeroen Dubbeldam een derde plaats. Wel, wie zijn er dan? 1 en 2. Nou, dat was nog even heel spannend. Want Marco Koetscher. die ging als, uh, even kijken, hoe ging die uh, rond als uh, laatste starter, maar die maakte 12 strafpunten en voor hem was Christian Alman die was foutloos gebleven, die had er vier in de eerste manche en die bleef dus op vier staan. En Marco Kutje kwam op 12 en die kwam daarmee achter uh, Dubbeldam terecht. En dan zien we dat Eric Lamaas, de Canadees, we noemden dan al in een bijdrage eerder vanmiddag de Olympisch kampioen, die redt toch een beetje de eer van de, de niet-Europese ruiters want hij wordt uh, tweede met met eh, zijn paard een voortreffelijk resultaat. Het Nederlands gefokte paard Het eh, zat er niet in voor hem om eerste te worden. Het blijft een zaak van de Europese ruiters. Zes helemaal aan het begin van die wereldbekercyclus. Eh, Als het van 80 tot 89 Amerika of Canada die de wedstrijdserie Serie afsloot. Eerste jaar was Hugo Simon in 1979. En sindsdien onafgebroken zijn het eh, ruiters eh, geweest uit Europa of uit eh, Brazilië. Wel een eh, mooie strijd. Voor Gerko Scheuder. Die maakte in de tweede manche ja, toch wel eigenlijk te doorstellen. Toch nog een springfout. Het parcours was zeker niet moeilijker dan de eerste ronde. Betekent voor hem een zesde plaats ex-eco. Samen met nog drie andere ruiters. Maar Jeroen Dubbeldam... Petje af voor hem. Derde hier bij de Wereldbeker in Leipzig. Het is uh, 1 mei. Ik heb het, toernooi, uh, het idee dat uh, het toernooi nog maar net is afgelopen. Maar toernooidirecteur Richard Krajcek heeft zijn eerste al binnen... voor het ABN AMRO toernooi. Dat, uh volgend jaar, begin volgend jaar, wordt afgewerkt. 2012. Uh, 2012, 2012, hè? 2012 ja. hè, over. Roger Federer, die komt uh, definitief... Uh, alhoewel, definitief, die komt in ieder geval naar het ABN om Rotterdam. Fe februari 2012. Uh, ja, ja, februari 2012. Uh, in 2005 ja. won hij het toernooi. En sindsdien is hij niet meer in Rotterdam. En uh, nu is hij dus vastgelegd, hè? Voor ja, het ze raken nog wel eens licht geblesseerd vlak voor oh. zo'n toernooi. Je weet het niet, laten we het hopen. Dotan Herpenau, de zoon van Patty Herpenau en This Town. Zometeen krijgt u van Gerard de Groot het overzicht van de hockeycompetitie. Want die was er ook nog gewoon vanmiddag. We hebben we er nog niks over gehoord. En er was ook nog een vrouwenronde, ronde nummer 20. Den Bos Klein-Zwitserland, 6-0. Laren Amsterdam 0-1. Oranje zwart SCRC 1-4. Pinoké HGC 1-0. Kampong 0-3, HDM Rotterdam 1-2. Consequenties, Den Bos leidt en gaat ook als eerste de play-offs in. Daarachter is het spannend in de zin welke positie de clubs gaan innemen. Maar SCRC Amsterdam en Laren niet volgorde. Staan ze 2, 3 en vier zijn wel zeker van deelname aan die play-offs. Onderaan blijft het ook spannend. HGC staat er toch vrij moeizaam voor met 9 punten, 20 wedstrijden. Klein Zwitserland heeft er 13 en Rotterdam wint. En het gaat daar ook om een play-out positie... waarvoor Hurley en ook heel klein beetje HDM nog moeten vrezen. Een bericht. Karel Evans heeft de Ronde van Romandie op zijn naam geschreven. Australië greep de macht in de vier etappen... en zag zijn Leider in de laatste etappe niet meer in gevaar komen. Die laatste etappe werd gewonnen door Ben Swift. Hij won de massasprint voor Oscar Freire. En dan gaan we weer naar het voetballen. Willem II is dus vandaag officieel gedegradeerd uit de Eredivisie na 24 jaar. De Tilburgers verloren vandaag kansloos van FC Twente met 4-0. En omdat het directe concurrent VVV won van Feyenoord... Eh, is de achterstand zes punten met nog één speelronde te gaan. Willem II degradeert dus. De tijdelijk hoofdtrainer van de Tilburgers is John Veskens. En hij sprak juist met collega Jan Holfs. Op wat voor moment in de wedstrijd had je het gevoel van. ja, hier valt niks te halen vanmiddag? Nou, oké. Ok. Uh, ik moet zeggen dat we in de organisatie wel, uh, wel redelijk hebben gestaan. Zeker de eerste helft. Uh, in balbezit hebben we eigenlijk heel de wedstrijd uh, niks betekend. En uh, nou, dan, dan komen we alleen maar onder druk te staan. Ja, op dat moment, uh, op het moment dat die 1-0 viel... toen dacht ik wel van nou, ja, nou, nou gaat het wel uh, heel, heel erg moeilijk worden. Is er nog hoop geweest gedurende deze week na die winst uh, op AZ? Of, hoe, hoe was dat met de ploeg? Hoe was dat met jezelf? Nou ja, vorige week hebben we een goede, goede wedstrijd gespeeld. Goed uh, vanuit de organisatie. Gewoon als teamprestatie hebben we gewoon echt uh, terecht die wedstrijd gewonnen ook. Dus dat geeft, dan, uh, dat geeft dan hoop en vertrouwen bij, uh, bij de spelers en bij uh, iedereen om de club heen. Nou, dan ga je natuurlijk met een uh, bepaald uh, zelfvertrouwen wel hier naartoe. Maar je weet dat het wel uh, heel erg moeilijk gaat worden. Nou, vervolgens uh, uh, gaan we die wedstrijd wel in met de gedachte van... ja, je moet hier minimale punten halen om nog eventueel uh, die laatste wedstrijd uh, nog mee te doen. Maar ja, goed, wat ik al zeg, na uh, een half uur hebben we eigenlijk... Uh, eigenlijk heel de hele wedstrijd hebben wij we niks in de balbezit, niks betekent. Ja, Twente is dan gewoon een maatje te groot? Ja, dat was duidelijk. Uh, AZ die speelde vorige week uh, meer herkenbaarder, meer vanuit de uh, vaste posities. En Twente heeft een ploeg, en vooral op het middenveld en samen met Ruiz... wat heel veel door elkaar rouleert. Ja, en dat maakt het voor ons wel uh, heel erg moeilijk... Uh,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 Emotionele Tilburger John Veskens als interimtrainer van Willem II... degradeert hij dus naar de Jupiler League. We hadden het al eerder op de middag over de Grand Prix van Estoril. De motoren en toen zei ik de kleine machientjes 125 cc, Hans Loos die moesten nog starten. Hij zijn om half vier gestart. Ze zijn ook wel gefinished, neem ik aan. Hè? Ja hoor, ze zijn uh, al lang ruimschoots gefinished. En uh, ja eigenlijk weinig nieuws onder de zon uh, wat de eerste plek betreft. Want de derde overwinning van dit seizoen was een feit voor de Spanjaard Nicolas Terrol. Vorig jaar werd hij nog overklast door zijn landgenoot uh, Marques. Die is overgestapt naar de motor. 2 ondertussen, maar Terrol die, ja, die won de wedstrijd met twee vingers in zijn neus, zoals het zo mooi heet. Voor de Duitse Sandro Cortese. Ze, ze bezetten ook de eerste twee plekken in de tussenstand van het de kampioenschap. Derde Johan Sarko, de Fransman, de 20-jarige Fransman. Toch een verrassing na een foto. Finish met de Spanjaard Finanjes. En Jasper Iwema, wel, ja, wat deed hij? Uh, pech had hij: motorpech. Vertrokken vanaf de twintigste plek. Hij zat niet lekker in zijn vel. Begon de wedstrijd al met een beetje naar gevoel. Omdat de plek waar hij vorig jaar was gevallen en zijn schouder had gebroken. Nu tijdens de training bijzonder veel collega's van hem ook weer onderuit waren gegaan. En ja, dat deed toch een klein beetje pijn uh, wat zijn zelfvertrouwen betreft. Uh, maar begon aan de wedstrijd toch vol goede moed. Knokte zich naar een 18e, 17e plek. Maar toen volgde motorpech en dus weer geen punten voor de Nederlander. Oké, okay, um, nou het seizoen gaat verder. Waar gaan we heen? We gaan over 14 dagen rijden in Le Mans, Frankrijk. Bekende plekken als ben jij er ook weer bij, hè? Ik zal ervoor zorgen. Oké, okay, we horen je dan. <laughs> Hansloos hoor. Heel goed, heel goed. Um, ja, HDM tegen Tilburg was een belangrijke wedstrijd vandaag... in de, in de hoofdklasse hockey bij de Heren. En uh, ja, het is, het is spannend geweest. We zijn weinig toegekomen aan schakelingen met Gerard. Maar Gerard, hou ons op de hoogte. Breng ons op de hoogte van alles wat er is gebeurd op hockeygebied. Ja, toen die wedstrijd begon, stond uh, HDM één punt voor op Tilburg. Tilburg de twaalfde, de laatste in de hoofdklasse. En HDM stond daar één punt. HDM moest winnen, wilden ze zich veilig spelen. Althans, veilig. Ze moeten in ieder geval nog dan play-down, play-off spelen. Ja, hoe je dat ook noemt. Maar in ieder geval heeft dan de overgangsklasse wat kansen om erbij te komen. En de verliezer vandaag, want dat werd Tilburg, degradeerd. Til Tilburg verloor van HDM met... 4-1. Een forse nederlaag die er in het begin eigenlijk niet aan zag te komen. De eerste tien minuten waren voor Tilburg, maar daarna was het uh, HDM dat uh, de klok sloeg hier. Robin de Munch scoorde halverwege de eerste helft een strafbal. 1-0. Rogier Rombouts 2-0 voor een ruststand met een strafcorner. Daarna was het Zonneveld een goede strafcorner van Tilburg 2-1. Toen dachten we heel even dat misschien Tilburg erbij zou komen. Maar Rombouts en de Munk met een strafcorner en een strafbal... maakten aan alle illusies in Tilburg een end. Rogier van Gent is de coach. Roger van Gent moet ik eigenlijk zeggen. De coach van Tilburg. Halverwege het seizoen ingestapt om het zaakje schoon te vegen. Want het ging niet goed in Tilburg. En het heeft niet geholpen. Nee, klopt. Dus uh, ja, een zure constatering, maar uh, het is niet gelukt. Jullie speelden vandaag, maar daar zou je het waarschijnlijk niet mee eens zijn, alsof je je al neergelegd had bij de degradatie. Er zat geen vechtlus meer in het team. Niet helemaal met je eens. Ik vond wel dat we vandaag te weinig hebben afgedwongen. Te weinig althans in zo'n wedstrijd waarin je moet laten zien dat je echt erin wil blijven. Je moet gewoon winnen vandaag. Dat hebben we niet, niet goed gedaan. Dus de, de nederlaag is terecht. 4-1 ook vind ik. Ja, en het is zuur dat alleen juist deze wedstrijd, de belangrijkste wedstrijd, dat je daar zo slecht speelt. Ik wou het zeggen, het is een slecht moment om je slechtste wedstrijd van het seizoen te spelen. Ja, ja klopt, ik helemaal met je eens. En van tevoren had ik geen enkele indicatie dat het zo zou gaan gebeuren, maar het is, het is gebeurd. Tilburg was een zootje, zou je bijna kunnen zeggen, aan het, aan het begin van dit seizoen. Er hadden nog vier spelers over van het afgelopen seizoen. Dan halverwege ook nog wisselen van coach, de jager weg, jij erbij. Uh, hoe, hoe was de situatie precies bij Tilburg? Wat trof je aan? Ja, een, een, een ploeg die in de misère zat, vrij veel negatieve gedachten. En wat ook logisch was voor, uh, ik heb geprobeerd dat om te draaien, een positieve gedachte en naar uh, de toekomst kijken en mensen beter te maken. We zijn ook beter gaan spelen, dat, is uh, dat, dat zeker, maar onvoldoende om ons uh, in de hoofdklasse uh, te handhaven. Ik denk dat het uiteindelijk toch bepaalt de kwaliteit en wat je als, een spelermateriaal hebt, plus, uh, wat je ze beter kunt maken, om erin te kunnen blijven. Nou, dat is me niet gelukt, dus ik ben ook onderdeel van, uh, van de degradatie, dus dat is, uh, ik, ook daarin ben ik, heb ik zelf gefaald. Ja, nu kennen we jou in de hoofdklasse als succescoach hè? bij Den Bosch, landskampioen, Europa Cup gewonnen, oranje-zwart, landskampioen geworden. Hoe komt dit aan bij een man die alleen maar voor de winst gaat altijd? Ja, dat, dat, komt, heel, dat komt heel hard aan. Ja, dat heeft uh, een scenario waar je in de achterhoofd wel rekening mee hebt, maar waar je niet van uitgaat. Uh, maar nu het plaatsgevonden heeft, is het niet anders. De, ook, ook dat moet je denk ik een keer meemaken. liefst niet teveel, maar nou, ik heb het een keer meegemaakt. Uh, het geeft me wel heel veel energie om de komende jaren weer te gaan voor alle successen. Dat is waar één klasse lager, maar om te werken aan een team en een, wat de komende jaren weer de sprong kan maken naar de hoofdklassen en daar ook structureel kan spelen. Want er gaat iets moois gebeuren in Tilburg. Hè? 1 juni is er een fusie tot stand gekomen of gaat er tot stand komen tussen Tilburg en Forward. Ik hoorde vandaag wat de officiële naam gaat worden van, van de nieuwe vereniging, hockeyclub Tilburg, maar wel in de overgangsklasse. Ja, ja dat is jammer. Dat is, dat is nu een feit vandaag. Aan de andere kant, dat geeft ook tijd om in die klasse daar aan een team te bouwen. We hebben 30 tot 40 goede spelers straks. Daar kunnen we een selectie aan maken. We hebben jonge Nederlandse spelers om daar een team aan te bouwen. Wat de komende jaren weer de sprong naar de hoofdklasse moet gaan maken. Want dat is wel een doelstelling. En daar ook fundamenteel kan blijven met, met doorstroming van eigen jeugd. Want met zo'n grote club moet het gewoon lukken. Dus ja, we hebben weer energie in steek om dat weer de komende jaren Tilburg weer een hele goede hoofdklasse te maken. En had je vandaag in je selectie vijf? 5... Tilburg, jongens. In tegenstelling bijvoorbeeld tot HDM. dat vandaag voorlopig nog veilig is in de hoofdklas. Die had niet één echte HDM-jongen in het team meer. Jullie hebben er vijf. Is er veel toekomst wat dat betreft in Tilburg? Ja, ik heb de laatste maanden wat jongens van A1 door laten stromen. Felix Gullink en uh, Vic Krens, Twee jongens van 17 jaar. Die spelen vandaag heel de hele wedstrijd. Doen het gewoon uitermate goed. En ik geef in ieder geval aan dat, dat vanuit de jeugd nog voldoende doorstroming is. En zeker met de kwaliteit van forward, waar ook veel uh, potentiële goede spelers zitten. moet het gewoon lukken. Oké, okay, ik, ik wens je bij veel succes. Tilburg is in ieder geval vandaag gedegradeerd. Daarboven Den Bosch en HDM nog steeds niet veilig. Zij moeten straks tegen wat ploegen uit de overgangsklassen gaan spelen... om eventueel die plekken vast te houden. Den Bosch eindigde met 17 punten op dit moment. Er moet nog één wedstrijd gespeeld worden, maar HGC staat daar vier punten boven. En dat kan je gewoon niet meer inhalen. En HDM heeft er 12, ook nog lang niet veilig. Bloemendaal won vandaag. En de uitslagen zal ik dan meteen meenemen. Met uh, 3-1 won Bloemendaal... Van Den Bosch, 1-3 moet ik zeggen, want het was in Den Bosch. Oranje Zwart won met 3-1 van HGC. Amsterdam SCAC 3-2. Kampong Laren 2-3. Rotterdam Pinoké 4-2. En HDM Tilburg, ik zei het al, Tilburg degradeerd door die 4-1 nederlaag. Op de ranglijst he, maakte het allemaal geen verschil meer. Bloemendaal blijft leiding, 51 punten. Amsterdam 44, Oranje Zwart 44 en Rotterdam 44. Dat zijn de vier ploegen die om het landskampioenschap gaan spelen nadat volgende week de laatste ronde is afgewerkt. Willem II dus gedegradeerd en Tilburg gedegradeerd. Van wordt niet laat in de fieldharmonie. <laughs> <van tanken>, he? <laughs> het wordt niet laat hey. in de binnenstad van Tilburg. Wij door. gaan het hebben over Excelsior. Want uh, die steven op de nacompetitie af moesten vandaag tegen Utrecht. En ja, dat Excelsior voetbal had zo goed. Maar heeft dan net iets te weinig punten. Maar vandaag werd er gewoon met 3-1 van Utrecht gewonnen. Roorda, Bergkamp weer Roorda. En toen deed alleen de moesje nog iets terug. Zure Nederlaag voor Utrecht. En mm, Excelsior heeft nog altijd een kans. Kans je mag je zeggen om die nacompetitie te ontlopen. De laatste stroom.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 Uh, nou, daar kan je niet omheen. Uh, die heeft er wel aardig uh, wat ballen uitgehaald. Maar het was ook zo dat we een aantal kansen hebben gehad. Waarvan ik vind dat, uh, dat je de keeper geen kans meer mag geven. Uh, maar goed, er zit uh, zoveel drive in, uh, in deze ploeg. En zoveel plezier. En, uh, ja, en die dingen die lijken elkaar wel uh, elke dag meer te versterken. Dus dan uh, in je enthousiasme neem je ook wel eens een verkeerde beslissing. Of probeer je net even te hard te schieten. Maar een uh, nou ja, kniezoor die daarop let, hè.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 Enerzijds omdat je een voetballoos weekend hebt. Hè, dus je moet daarin wel uh, zien uh, een soort van focus vast te houden op uh, waar je mee bezig bent. En aan de andere kant is het een uh, ongelofelijke uitdaging om uh, die laatste wedstrijd te proberen uh, ja, te winnen. En dan maar kijken wat het oplevert. Het is drie punten qua zal Alles kan nog hè?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 Alex Pastoor zei dat. Hij moet overigens de laatste wedstrijd uit naar Vitesse. En de Graafschap ontvangt dan VVV Venlo. Ja, en volgende week uh, is het dus de bekerfinale in de Kuip tussen Twente en Ajax. En daarna op 15 mei de afsluitende competitieronde... met in de Amsterdam Arena Ajax tegen FC Twente. Wie wordt de landskampioen? Beide ploegen wonnen vandaag dus hun voorlaatste wedstrijd deze competitie. Twente met 4-0 van Willem II. En Ajax deed het met de nodige moeite in het Aba-Lestra stadion tegen Heerenveen. Bij de rust stonden nog 1-1 door goals van Vajrine voor Heerenveen en Soleimani voor Ajax. En meteen naar de rust werd het 1-2 door Christian Eriksen. Jack van Gelder in gesprek met de winnende coach, die van Ajax. Dank de Boer, zware bevalling. Ja, ik heb wel eens rustiger gezeten op de bank. Ik denk, en dat jij ook, na 47 minuten, nu kan je achterover gaan zitten. Ja, want toen waren ze rij voor de slachting. We, we kregen kans op kans. We konden steeds onze vrije middenveld zoeken, lopende mensen. Ja, het was eigenlijk wachten op de 3-1, 4-1. En ja, dan verplit je de kansen. En opeens kan tot zo'n wedstrijd weer. krijgen zij hele goede mogelijkheden. En we zijn blij dat we Kenneth op de goal hadden. Alles wat in de 16 bij jullie viel, was een kans voor hen? Ja, heel veel ze hebben de meeste kansen uit, uh, uit voorzitten met, met kopkansen. Drie open kopkansen volgens mij. In de eerste, eentje in de uh, tweede helft en twee in de eerste helft. En daar kwamen we gewoon uh, heel goed weg. En dat moeten we over twee weken zeker niet doen. Is dit het Ajax zoals het op dit moment is? Of is het nervositeit wat in de ploeg ploeglijp? Ik denk ook wel nervositeit. Je moet, je, je moet ook niet onderschatten dat zeg maar, uh, Nicolai Borges een, een heel jaar uh, in de A1 heeft gespeeld. Maar nu... nou, Je ziet ook hoor ze nu dan. Nou. Dat kan je ook zien. Maar ja, uh, ik vind het toch nog knap hoe hij zich uh, handhaaft in ieder geval. En hij speelt op dit moment tegen een jongen die uh, heel goed in vorm was, Narsing. Dan heeft hij toch kranen gebeurd. Alleen ik denk dat hij meer voorzet eruit had kunnen halen. Want dat bleek natuurlijk uh, zeer gevaarlijk. Maar aan de andere kant, dan hoeven ze ook niet elke bal in te knikken, vind ik. En dan mag je ook uh, je meer laten gelden in het centrum. En daar hebben we te veel weggegeven vandaag. Je bracht de 1-0 in. Die heeft bijna alles weggehaald wat hij weg kon halen. Ja, maar dat, dat weten we dat hij dat kan. Hij kan nog hoog springen ook, want hij is niet groot. Maar hij springt uh, lachend over ons heen uh, uit stand. Dus uh, dat heeft hij heel goed ingevuld. En daarna nog andere. Al was het maar een paar minuten. Maar je ziet dan wel dat hij de, die drie ballen die je krijgt... dat hij rust brengt uh, in, in het team. Rust? Dat is hetgene wat jullie nu ook even nodig hebben? Ja, zeker. We hebben nu de helft binnen. en De andere helft moet over twee weken komen. Volgende week volgens mij ook nog een aardig partijtje. Ja, maar voor Ajax is het verder weg, uh, over twee weken het belangrijkste. Ga ja, je met andere woorden je opstellingen aanpassen volgende week? Nee, want uh, ik, ik heb het gevoel, of tenminste, uh, dat, is, dat heb ik de laatste jaren een beetje bekeken. Als je juist een team juist, uh, gaat rust geven, dan is de een of andere manier is de spanning. Dan, uh, dus ik verwacht uh, niet veel mutaties. Je denk denkt Nederland-Roemenië en Nederland-Rusland?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 We moeten we dat zeker niet laten. Frank de Boer, coach van Ajax. Hij wint dus met 2-1 het Aben-Lenslag-stadion van Heerenveen. Heerenveen had nog een theoretische kans. Of tenminste een klein kansje nog om achter te worden. En dus mee te mogen doen aan de playoffs. Maar die kans is nu verkeken. Heerenveen speelde een goede wedstrijd tegen Ajax. Maar ja, het verloor dus wel. Het miste te veel kansen. Jack van Gelder in gesprek met de coach Ron Jans. Ron, seizoen wat de thuisartseide betreft zit erop. op. Jullie hadden meer kunnen halen dan een nederlaag tegen Ajax vandaag. Ja, het is een heerlijke wedstrijd in, uh...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 Ja, nee, die heb ik niet eens uh, meegekregen. Want ik, uh, er gebeurde hier op het veld uh, genoeg. Dus, uh, maar ja, dat is dan jammer. En, uh, maar ja, dat, dat, want, ja, wie hier nou verdiend heeft om te winnen. Ik, ik geloof niet dat wij uh, verdiend hadden vandaag om te verliezen. Maar uh, ja, het is wel weer een feit. Heb jij tegen een kampioensploeg gespeeld vandaag? ah dat weet ik niet. Uh, ik denk, uh, over twee weken wordt het beslist. En uh, ik heb ook geen voorkeur uh, dat de beste mogen winnen. Echt Ron Jans Ado Groningen, de oude club van Jans. Groningen won met 4-2 bij Ado Den Haag en houdt zijn kansen op de vierde plaats nog even intact. Even te Napel in gesprek met de trainer van Groningen. Winnen bij Ado is niet iedereen gegeven, zo overtuigend Pieter, uh, knap hoor. Ja, uh, het, paste, het, het kwam allemaal goed uit, alles wat we wilden eigenlijk, dat, uh, dat lukte. En uh, ja, ik moet zeggen, de jongens hebben dat uitstekend uitgevoerd. Met een verrassende opstelling, geen Matafs, maar met een hele goede wisselwerking tussen Anderson en Bakuna. Ja, ja nou, gisteren eigenlijk hebben we met Matafs en met uh, Niklas Pedersen nog getraind. En, ja, toen bleek toch na de training dat zij niet fit genoeg waren, dus we wilden daar geen risico mee nemen. En, uh, ja, we hebben ook veel vertrouwen in de andere jongens die erachter zitten. En dat hebben ze vandaag ook wel laten zien, dat dat terecht is. Ja, jullie hadden vanaf het begin eigenlijk ja, de wedstrijd onder controle en in de score ook alles zat mee. Nou ja, het enige wat niet mee zat is dat we toch nog te gemakkelijk die twee doelpunten weggaven. Uh, ja, en dat is dan nou jammer, want dan ga je met 2-2 twee, twee de rust in. Dat was uh, totaal onnodig, vond ik. sterke punt was de omschakeling, hè? Ja, dat, dat zag er goed uit. Uh, in de omschakeling is het belangrijk dat je even de bal vasthoudt. Dat je hem het liefst vooruit speelt. Nou, daar hebben we veel op gehamerd de afgelopen tijd. Dat kwam er vandaag uitstekend uit. En nu nog uh, volop kans op plaats 4. Nou ja, dat is natuurlijk uh, mooi. Een paar weken geleden dachten we eigenlijk dat we, uh, dat we eruit waren. En als je dan twee wedstrijden wint, dan doe je toch nog weer mee. En tot de laatste dag. Een mooie laatste wedstrijd tegen PSV. Dus ja, het is uh, wat dat betreft een mooie apotheose van het seizoen. En een mooie bekroning voor het eerste jaar met Pieter Huist als hoofdtrainer. Nou ja, dat kun je natuurlijk uh, alleen maar hopen dat het uh, op deze manier zal gaan. En uh, ja, ik moet de jongens en uh, de hele staf eromheen wat dat betreft een groot compliment geven. En, uh, de club Groningen uh, die staat op de kaart en uh, nou, dat willen we zo houden. We gaan op naar een mooie slotdag. Ja, dat is duidelijk, ja. Pieter Huistra dus. Ja, en wij gaan op naar het NOS journaal van 5 uur. Daarna meer over al die wedstrijden van vandaag. Tot zo.